Hey, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd belt informateur Buma met de leiders van D66, CDA en de VVD dit weekend hebben ze ook al veel gepraat. Het lijkt erop dat er wordt gekeken naar een minderheidskabinet tussen die partijen. Ze hebben samen minder dan de helft van de zetels en zouden dus steeds steun moeten zoeken bij anderen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Daarmee is dus nog niet gezegd dat het ook uh, dat gaat worden, want GroenLinks, PvdA en Ja21 moeten wel echt garanties gaan afgeven voor steun op bijvoorbeeld stikstof en asiel. Um, en die moeten dan ook ergens in het proces gaan meepraten. Nou, dit weekend hoorden we bij GroenLinks-BVJ echt nog dat zij niet zitten te wachten op een gedoogrol. Dus daar moet toch iets gaan bewegen. Daar gaan ze vandaag over praten. Morgen gaat informateur Buma zijn rapport over de formatie inleveren. In Brazilië zijn tienduizenden vrouwen de straat opgegaan... om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. In onder meer Rio de Janeiro gingen vrouwen de straat op. Het onderzoek blijkt dat in een jaar tijd meer dan een derde van de vrouwen in Brazilië slachtoffer is geworden van geweld. Langs de N214 bij Oud Alblas in Zuid-Holland is een speciale flitser gesloopt... die controleert of mensen een telefoon vast hebben tijdens het rijden. Het ding stond er pas een dag. Twee weken geleden werd op dezelfde plek ook al zo'n speciale flitser vernield. En een medische primeur voor bokje Benny. Het diertje had vergroeide voorpoten en was ten dode opgeschreven. Maar vrijwilligers van een dierenorganisatie in Dedemsvaart gaven hem een nieuw leven. Omdat hij dus op zijn elleboogjes liep, kon hij uh, niet bij zijn moeder komen om te drinken. En is dat ook eigenlijk zijn redding geweest. Want ja, de boer moest van hem af. En uh, toen hebben wij hem opgehaald. Kijk, Kijk je ziet hem. Hij loopt. Stappen. Mooi hè? Ja. Hé, hey, vriend. De gewrichtjes tussen de onderbeen en de bovenbeen die zijn eigenlijk verwijderd. En de twee onderdelen van de been zijn aan elkaar gezet. Met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 Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat uh, 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Vinkenveen en Maasen door een uh, eenzijdig ongeluk. 40 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden houden twee rijstroken dicht, tot een uur of negen waarschijnlijk. 25 minuten vertraging op de A9, maar richting Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en Knoop het Rotterpolderplein en 4 kilometer vierde door ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Utrecht, 10 minuten extra tussen Almere Hout en Eemnes. Een kwartier op de A27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 Did I love There are some things time cannot change a l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 Now Maybe I'm just dreaming Now I'm in the sad club Just trying to get her back But I'm a sad girl In this big world It's a mad world All of my friends Know have fun You're a bad man. I'm a quitter While you're out there drinking I'm just here thinking About where I have been mm -hmm. I've been lonely mm -hmm.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 Zfm 106.9 FM Shades you